De mars der beschaving begon vrijdag op terschelling. De actie kreeg steun van de oppositie, maar werkte ergernis bij de regeringspartijen... omdat de naam zou suggereren dat voorstanders van bezuinigingen op de cultuur onbeschaafd zijn. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn tientallen mensen zwaar gewond geraakt bij voetbalrellen. De rellen braken uit in en buiten het stadion van de voetbalclub River Plate... die gisteren voor het eerst in zijn 110 jarige bestaan uit de hoogste divisie van Argentinië degradeerde.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 Het Duitse eiland Helgoland in de Noordzee blijft zoals het is. De Ruim duizend bewoners hebben zich met een kleine meerderheid uitgesproken... tegen een plan om Helgoland te verbinden met het eilandje Dune. De eilandjes vormden tot 1720 één eiland. Maar een stormvloed sloeg zand weg, waardoor ze gescheiden raakten. Helgoland ligt tientallen kilometers uit de kust ten noorden van de Waddenzee. Het is nog geen twee kilometer groot. Dan het weer, vrij helder en lokaal kans op mistbanken. Overdag zonnig, warm. Het wordt smiddags 25 graden op de Wadden... tot ruim 30 graden in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Mr. Cox, heeft u zich wel eens aan een psychiatrisch onderzoek onderworpen, hè? Ik? Waarom zou ik... Afgezien van het feit dat uw verhaal afdoende is verlegd door de verklaring van de concierge... Die concierge liegt... Afgezien daarvan blijft uw verhaal nog steeds volkomen onwaarschijnlijk. Dat geef ik toe. Het is zo onwaarschijnlijk dat het eigenlijk niet bedacht kan zijn door iemand met een gewoon normaal verstand. Ik meen het werkelijk, Mr. Cox. Heeft u wel eens last van hallucinaties? Inspecteur... U mag mij voor mijn part voor stapelkrankzinnig verslijten... als u dat verhaal maar controleert. Mijn verhaal bedoel ik, ook al gelooft u er geen woord van. Maar... Wanneer u dat doet, moet u onherroepelijk op een bepaald ogenblik op aanwijzingen stoten. Een bepaalde samenhang waarvan we tot nu toe nog geen flauw idee hadden. Waarom zou ik? Ik heb aanwijzingen voldoende. Het enige wat u hebt, dat ben ik. En daarmee zult u alleen maar een mal figuur slaan... zodra de zaak voor de rechter komt. Welk motief wilt u mij in vredesnaam in mijn schoenen schuiven... Ik heb Jonathan Burns geen enkele keer in levende lijf ontmoet. Wat was hij voor iemand? Ik heb geen flauw idee. Hij is in Wales geboren en was 28 jaar oud. Hij heeft chemie gestudeerd in Cambridge en aan de Sorbonne. Hij was laborant in een fabriek van kunststoffen. Nee, toch? In de fabriek van monsieur Lefevre soms? Precies. Maar daar hebt u nog wel zo'n samenhang waar ik het net over had. Lefevre is de vader van Geneviève, in wie er huis de eerste dode is gevallen. Tijdens een cocktailparty waar u ook een van de gasten was... Is dat de samenhang die je bedoelde, Cox? En waarom, als ik vragen maar? Welk motief zou ik gehad kunnen hebben? Die Ghani kent ik ook absoluut niet. Daarom blijf ik ook zo geduldig met je zitten praten. Ik houd het namelijk voor de daad van een geestelijk gestoord iemand. Morgen, meneer. Waarmee kan ik meneer van dienst zijn? Ja, de kwestie is... Uh, ik wou... Uh... Ik kom eens naar een tv kijken. Een televisietoestel? Natuurlijk, meneer. Ja, wel eentje met een ingebouwde radio. Een radiotelevisiecombinatie? Juist. Yes. Uh, en met een platenspeler. Heb je dat ook? Zeker, meneer. Een radio-tv-combinatie... met ingebouwde platenspeler en stereoweergave. Uh, kijkt u hier maar eens, meneer. Oh ja. Uh, misschien wilt u hier even rustig rondkijken. Dan kan ik die meneer intussen even te woord staan. Als u het tenminste goed vindt. Oh ja, hoor. Meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn? Oh, ik heb helemaal geen haast, hoor. Helpt u eerst hier, meneer, maar ik wil even wat rondkijken. Zoals u wilt, meneer. Ziezo, meneer. Misschien mag ik u onze specialiteit op dit gebied even laten zien. Een apparaat van de allerbeste kwaliteit. Zowel op geluidstechnisch gebied als wat de afrekking betreft. Echt palissander. en ook verkrijgbaar in tiek en notenhout. Nee, nee, deze bevalt me wel. Wat kost dat geval? Tja, het... Het is uiteraard niet goedkoop. Hoeveel? 220 pond. Goed. Wanneer kan die bezorgd worden? Desnoods vanmiddag nog, wanneer dat gelegen komt. Ja, dat komt me zeer gelegen. Uitstekend, meneer. En wat de betaling betreft, u kunt eventueel natuurlijk in termijnen betalen. Nee, ik betaal Jantje een contantje. Wij verdienen een korting van 3% bij contante betaling binnen acht dagen na levering. Ja, we sta je tot de klitsen, maar ik betaal nou meteen. Hier, al. 200 pond. En, uh... Uh, ja, juist. Natuurlijk. Uh, een ogenblikje, dan zal ik vlug even een kwitantie voor je uitschrijven. Dat duurt hoogstens een minuut. Goed, goed. Mr. Miller. Huh? Een mooi stuk elektronica, hebt u zich daar aangeschaft? Dat ja, is logisch. Ik hou helemaal niet voor halve maatregelen. Daar heb ik nooit van gehouden. Zou wel een aardig sommetje kosten? Nou, en hoe zou dat? Niets, het interesseert me alleen. Mijn naam is Richardson, ik ben privédetector. Ah. Oh. U bent Concierge is het niet, Mr. Meller? Concierge in het pand Chrysanthemum Road 32. Nou, hoor eens even Als je maar soms een loert probeert te draaien... Dat probeer ik helemaal niet. Ik wil u alleen maar één ding vragen. Waarom? Ik heb zo hier en daar mijn licht opgestoken. U verdient 40 pond per maand schoon. Dat televisietoestel kost 220 pond. Wat jouw dan? Mr. Meller, hoe komt u opeens aan zoveel geld? Binnen. Goedemorgen, inspecteur. Oh, Mr. Cox. Morgen. Vertel eens, Collins, wat is er aan de hand? Je trekt een lijbiddel alsof je zojuist hebt gehoord dat de wereld op instorten staat. Oh, zo erg is het nou ook weer niet, inspecteur. Maar het is wel hoogst merkwaardig. Wat? De uitslag van de lijkschouwing op Jonathan Burns. U hebt een dode vermoord, Mr. Cox. Wist u dat? Wat heb ik gedaan? Um... Belt u maar een psychiater, inspecteur. Nou geloof ik echt dat ik krankzinnig ben. Kun je je misschien wat duidelijker uitdrukken, Collins? Burns is niet gestorven aan het letsel dat hem is toegebracht. Hij was al dood toen hij die slagen kreeg. En wat was de doodsoorzaak dan wel? Hartverlamming, inspecteur. Net als in die andere gevallen. Ja, met kaarten. Goed, laat de heren maar binnenkomen. Je vriend Richardson is er. Met de concierge van de Chrysanthemum Road. Hij heeft een belangrijke verklaring af te leggen, beweert hij. Haha. Eindelijk begint er schot in de zaak te komen. Morgen, heren. Hallo, Richie. Nou, komt u maar binnen, Mr. Mella. Neemt u plaats, heren, alsjeblieft. Uh, goedemorgen. Dank u wel. U mag ons niet kwalijk nemen dat we hier zo plomp verloren binnenkomen. Ja, vallen. ja, vertelt u maar wat er aan de hand is. Ik ben zo vrij geweest om Scotland Yard wat werk uit de hand te nemen. Oh ja? Wat hebt u dan gedaan? De geloofwaardigheid van uw getuige Miller gecontroleerd. Ik betrapte hem net op het ogenblik dat hij een kostbaar tv-meubel kocht... ter waarde van 220 pond. Toen heb ik hem eens gevraagd hoe hij aan zoveel geld kwam. Aha. En? Na aanvankelijk ontkend te hebben, heeft hij ten slotte toegegeven... dat hij is omgekocht. Werkelijk? Hij heeft 300 pond gekregen om een valse verklaring tegenover de politie af te leggen. Is dat zo, Mr. Miller? Nee. Wat is dat nou weer? U hebt het niet helemaal juist verteld, Mr. Wisterson. Het was maar 250 pond. Die andere 50 pond moest ik aan mijn buurvrouw geven. zodat die ook zou verklaren dat ze nergens van wist. Oh, bedoelt u het zo? Een ogenblikje, Mr. Miller. Waar moesten u en uw buurvrouw niks van weten? ja, nee, dat, dat. dat Mr. Cox al een keer geweest was, hè? dat we hem allebei gezien hadden. Maar had u hem ook inderdaad gezien? Ja, zeker. Er was ongeveer een uurtje voordat u kwam... en het lijk van Mr. Burns vond. Toen was uh, Mr. Cox de eerste keer geweest. Hij zei dat hij dacht dat er iets met Mr. Burns aan de hand was... omdat hij hem om hulp had horen roepen. En hij vroeg mijn buurvrouw om een dokter te bellen. Maar dat kon ze niet, omdat de telefoon gestoord was. Ja, en toen ben ik met hem naar de flat van Mr. Burns gegaan... met mijn duplicaatsleutel natuurlijk... Huh? Maar dat was niemand. Er was geen spoor van Mr. Burgers te bekennen. En daarom schrok ik zo toen ik hem daar later wel zag liggen. Daarom stak ik... Goed, goed, goed. Mr. Cox was dus wel geweest. En wat gebeurde er toen verder? Nou, toen is hij weer weggegaan. En een half uurtje later kreeg ik die brief. Die werd bij mij onder de deur doorgeschoven. Welke brief? Met die 300 pond. Huh. U weet natuurlijk dat u zich schuldig heeft gemaakt... een strafbaar feit, Mr. Miller. Ja, ja, dat begrijp ik nou, ja. Maar ik dacht, mijn maag en meneer kok zullen waarschijnlijk wel zijn redenen voor hebben. En ik wist bij slotverrekening dat hij de arme burgers niet vermoord had en onschuldig was. En daarom dacht ik, nou kom, uh, laat om die kleine dienst maar bewijzen. Die kleine dienst, zei je? Ja. Wou jij mij een kleine dienst bewijzen? Natuurlijk. Ja, maar dat begrijp ik ook niet. Laat de inspecteur die brief maar eens zien. Oh, goed. Alsjeblieft, inspecteur. Was dat het briefje dat bij die bewuste 300 pond zat ingesloten? Inderdaad. Mr. Cox, is dat uw handschrift? Ja. Waarde Mr. Miller, invouwen deze 300 pond. Wilt u daarvan 50 pond aan uw buurvrouw geven? De resterende 250 pond mocht u behouden... wanneer u aan niemand, ook niet aan de politie zegt... dat ik vandaag al bij u in huis ben geweest. Mocht iemand er naar vragen, dan zegt u eenvoudig dat u mij nog nooit eerder hebt gezien. Onderteken Paul Cox. Nou, luisteraartjes, wat zegt u me daarvan? Ik kan u eerlijk vertellen, ik leek aanvankelijk niet alleen mijn tong, maar ook mijn verstand verloren te hebben. Het was namelijk een verdraaid brokje wat we daar te verwerken kregen. En we zaten er dan ook een hele tijd op te kouwen. Maar uiteindelijk begonnen we toch tenminste enige zin in alle onzin te ontwaren. Primo, hoe authentiek mijn handschrift ook scheen, toch was die brief vervalst. Daarvan liet zelfs de overigens zo hardnekkige inspecteur zich overtuigen. Want hij hield me uiteindelijk nu ook weer niet voor zo getikt... dat ik zelf een getuige die mijn onschuld zou kunnen bevestigen... had omgekocht om mij de, bij de politie zwart te maken. Secundo, daarmee verviel iedere aanleiding... om mij nog langer in verzekerde bewaring te houden... De inspecteur had er het liefst bittere tranen omgeweend, maar hij moest me laten gaan. Dit deed hij dan ook, maar niet alvorens mij een wagonlading vermaningen te hebben meegegeven... om me nu verder niet met de zaak te bemoeien. Tertio, deze vermaningen kon hij rustig in zijn haar smeren, want als er één ding duidelijk was... dan was dat, kwarto, ik was niet toevallig in deze kwestie betrokken geweest. Nee, iemand had mij heel handig beentje gelicht al enige keren achter elkaar... En wanneer ik wilde voorkomen dat mij dat nog eens zou gebeuren... diende ik het initiatief heel snel zelf in handen te nemen. Onzin, koks. Waarom hang je de lier niet aan de wil... en laat Scotland Yard verder het vuile werk opknappen? Omdat ik als de dood ben voor het resultaat daarvan. Wanneer jij die conciërge niet geschaduwd had... dan zat ik nou nog achter slot en grendel. Nee, het is mij nu eindelijk duidelijk geworden... welke rol mij in de drama is toebedacht. Die van Zonderbok. En ik voel er heel weinig voor om die nog verder te blijven spelen. Wat ben je dan van plan? Mijn voelhorens uit te steken. Waar? Waar? Natuurlijk daar waar de hele geschiedenis begonnen is, bij Edmund en Geneviève Gatewell. En natuurlijk ook bij hun vermaarde huisvriend Gregory. En wat denk je daarmee te bereiken? Allereerst het antwoord op een vraag die mij daarnet te binnen is geschoten, maar daar komt nog iets bij. Oh ja, wat dan? Ik heb Geneviève al in geen 36 uur meer gezien. Oh, Cox, je bent werkelijk onverbeterlijk. Ik moest gewoon even komen informeren hoe hij zich voelt na al die opwinding. Oh, nou, niet zo best. Mm -hmm. Het is allemaal zo triest, vind je niet? Eerst een geslaagde, dolgezellige party, toen dat met Gunny, daarna steeds meer doden. Je hebt dus al gehoord over Jonathan Burns? Ja, Scott en Jaart, die van telefoons op de hoogte gebracht. Kende jij hem eigenlijk? Oppervlakkig. Ik wist dat hij met Gunny bevriend was. Ze heeft me ons voorgesteld. Mm. Ben je wel eens bij hem thuis geweest? Baby, wie? Weet je ondanks? Ja. Kom je daarbij? Omdat iemand jouw wagen heeft gezien in de Chrysanthemum Road. Voor zijn huis, gisterenmiddag. Oh ja? Ja, ik, ik heb gisterenmiddag maar zo'n beetje blindelings door Londen gereden. Ik kon gewoon niet meer hier blijven. Ik hield het niet meer uit. Elke stoel, elk theekopje je op de een of andere manier aan Gunny, denk ik, Het was afschuwelijk. Oh, ik begrijp het, ja. En hoe is het met Mr. Gertwell? Is hij er al een beetje overheen? Ach, weet je. Edmund is nou eenmaal niet zo'n gevoelsmens. Mm -hmm. Maar hij had ook eigenlijk veel minder contact met Gunny dan ik. Voor mij was ze een echt klein vriendinnetje. Terwijl hij haar alleen maar beschouwde als een verre verwant die we in huis genomen hadden. Ja, tja, ja. Ja, als je het zo bekijkt... Uh... Dag, Mr. Gilmer. Ik steur toch niet? Nee, nee, ik kom rustig binnen, Greg. Edmund komt ook direct. We hebben Crockett gespeeld in de tuin. Ach, enorm lollig spelletje. Dood eenvoudig eigenlijk. Het komt er alleen maar op aan om je al 100% voor in te zetten. Zo speel alles eigenlijk. Hé, <macht> hey, hey, wat zie ik? Drinken jullie niets? Wat mankeertjes je zijn een vijven? Heb je je bezoekers niet eens wat aangeboden? Je weet toch dat Mr. Cox altijd whisky drinkt? Nee, hey, dank u, Mr. Gilmore. Ik ben weliswaar een liefhebber, maar... ik stoei toch echt niet de hele dag met de whiskyglazen. Oh. Ik kwam alleen maar even informeren hoe madame zich nu voelde. Uitstekend natuurlijk. Waarom zou ze niet? Goed, zij klaagt af en toe nog wel een beetje, maar eigenlijk geniet ze in haar hart enorm... van de vele publiciteit en belangstelling. Dat kun jij toch grof zijn, gelijk. Beter grof dan uitgekookt. Goedemiddag allemaal. Hallo, Mr. Gaitwell. Ja, Het spijt me, maar ik kan u weten geen handgreep. ze zijn vuil. Ik weet niet hoe ik het klaarspeel, maar ik moet verschrikkelijk onhandig zijn. Andere mensen die crockens spelen, krijgen nooit smerige handen. Oh, daar moeten ze niks van aantrekken. Neemt u mij nou bijvoorbeeld, ik heb vanmorgen mijn das in de thee laten hangen. Ah, ja, maar jij hebt het zelf gemerkt en meteen een andere das aangedaan. Edmund daarentegen merkt me nooit dat hij zich smerig heeft gemaakt. Net een kind. U vergist zich, madame, ik heb helemaal geen andere das aan gedaan. Ik heb het ook niet meteen bemerkt, maar je ziet er niks meer van. Hm? Oh ja? Nou ja, met jou hebben we ook eigenlijk niks te maken. Maar wel met Edmund, inderdaad. Misschien heeft Edmund wel trek in een whisky. Daar kan hij rustig zijn das in laten hangen, dat maakt toch geen vlekken. <lacht> mij is grappig geweest. <lacht> hm, waanzinnig grappig. En Geneviève vindt het ook zo grappig. En u, Mr. Cox? Vindt u het ook zo grappig? U bent een beetje nerveus, geloof ik. Ja, Vindt u het ook zo grappig? Nee, meneer Kate, wel. Goed, dan vindt u het niet grappig. U mag precies denken wat u wilt, Mr. Cox. Iedereen mag denken wat hij wil. Mijn lieve beeldschone echtgenoot en de sympathieke Mr. Gregory Gilmore... mijn allerbeste vriend, mijn huisvriend, om zo te zeggen. Vooral wanneer ik niet thuis ben. Maar ik zal u eens één ding vertellen. Ik kan nog zulke vuile handen hebben als ik wil. Ik kan nog zo'n onzin uitkramen. Als je maar genoeg geld hebt, hè, kun je dat allemaal permitteren. Ik ben van zulke goede familie dat ik mij rustig slecht gedragen kan, begrijpt u? Oh, begrijpt u het niet? Ook goed, ook goed, mijn zorg. Maar één dik eis zegt van de mensen. Ze mogen doen en laten wat ze willen, maar ik laat mij niet meer Echt punt, wat heb je opeens? Ga hem gauw achterna naar Ja. Ach ja, de zenuwen kunnen een mens soms parten spelen. Terwijl hij toch geen druppel gedronken heeft. Ik begrijp niet wat hem opeens mankeert. Misschien vindt hij het irriterend dat bepaalde mensen te dikwijls bij hem over de vloer komen. Het is mogelijk. Een feit is in ieder geval dat hij het niet prettig vindt... wanneer je met dingen bemoeit die volgens hem alleen hemzelf aangaan. Wat is er voor nieuws, Mr. Cox? Niets. Of u moest nog iets weten? Nee, behalve die paar doden met hun geheimzinnige brieven. Weet ik ook niets, nieuws. Een vriendelijke, sympathieke man. Maar met Edmund Gatewell had ik medelijden. Hij was een nogal labiel mens en beslist geen toonbeeld van mannelijke superioriteit... Maar heimelijk was hij er trots op geweest... om de vrucht van zijn buitenechtelijke liefde... onder een voorwensel in de echtelijke woning te hebben binnengesmokkeld. Nou was het knappe kind opeens gestorven En hij verkeerde in duizend vrezen... dat Geneviève erachter zou komen en hem zou verlaten. Zijn Geneviève. Die hij letterlijk voorafgoden En die hij zelfs die belachelijke modepop van een Gregory als speelgoed gunde. Geneviève tegenover wie hij zich altijd een klein beetje belachelijk voelde. Enfin... De brave Edmund was op het ogenblik volkomen de kluts kwijt. Ik nam mij voor om mij te zijn tijd een beetje om hem te bekommeren. Daartoe bood zich weldra de gelegenheid, en wel eerder dan mij lief was. Want de volgende dag, zo omstreeks het tijdstip van het noemmaal, rinkelde bij mij thuis de telefoon. Hallo, Cox. Met Edmund wel. Hoe is het met u? Uitstekend. Wat kan ik voor u doen? Ik moet u dringend spreken. Het is van het allergrootste belang. Heeft u misschien een half uurtje tijd voor me? Maar natuurlijk, Mr. Ketwell. U komt maar wanneer u wil. U weet waar ik woon, u Nee, nee, nee. nee. bepaalde omstandigheden dwingen mij ertoe... om de uiterste geheimhouding te betrachten. Kunnen we niet afspreken in het Alexandra Park? Wanneer u dat met alle geweld wilt? Vanavond om half acht. Maar dan is het toch al tamelijk donker? Daarom juist. Niemand mag ons samen zien... U gaat het park in door de hoofdingang. Na minuut of vijf komt u dan in een brede laan met platanen. Die loopt u helemaal uit, totdat u bij een groot rodondendronperk komt. Daar wacht ik op u. Nou, goed dan. Vanavond half acht in het rodondendronperk van het Alexandrapark. Park. Hmm. Dit is die platanenlaar. Naar links ligt het rondperk. Wat is een idiote plek eigenlijk. Ik vraag me af of... Mr. Gatewell? Hallo. Mr. Cox. Waar bent u? Heer. Aan uw stem te horen moet u ergens hier in de buurt zijn. Ik zie niets. Hallo? Hallo, waar bent u? Hier. Ja, ik geloof dat ik u zie. Gek, uw stem klonk net zo ver weg en nou bent u zo vlakbij. Cox, help. Help. Help u mij toch, Mr. Cox. Is, waar, waar bent u dan toch? Die vervloekte mist ook. Au, au. Paul Cox zal toch blijven, Mr. Sanders? Hij is vanmiddag al heel vroeg weggegaan. Dan zit ik al die tijd al met het avondeten te wachten. Het verpietert helemaal. Heeft hij niet gezegd waar hij naartoe ging? Jawel, hij had vanavond een afspraak in het Alexandra Park. Wat? In het rhododendronpark. Met Bij het huis van Paul Cox. U spreekt met Thomas Richardson. Goed dat ik u tref, Mr. Richardson. U spreekt met Genevieve Gatewell. Ik maak me zo vreselijk ongerust. Mijn man is nog steeds niet thuis. Hij had een afspraak met Mr. Cox. Oh ja, dat wist ik niet. Maar het is toch niet zo vreselijk... als twee mannen een keertje samen een borrel gaan drinken? Voor wanneer was die afspraak? Twee uur geleden. Om half acht, geloof ik. Dan zou ik me echt maar niet ongerust maken. Met Paul Cox wordt het altijd later. Gelooft u dat werkelijk? Ja, hoor. Oh, neemt u me dan niet kwalijk dat ik u lastig heb gevallen? Oh, geen sprake van. Altijd tot uw dienst, Mrs. Gator. Tot genoegen. Twee uur geleden... Het en aardig. In het Alexandra Park, zei u, Mrs. Chanders. Bij het rhododendronpark. Ja, dat is helemaal achteraan. Aan het eind van de platanenlaan, weet u wel? Om u de waarheid te zeggen, ik ben nog nooit in het Alexandra Park geweest. Oh nee. Ik ga er iedere week naartoe. Het is er erg mooi. Vooral Oké, okay, de... Mrs. Chanders. Trekt u dan maar gewoon uw mantel aan. Ik moet u als gids dienen. Wat? Nou, in het donker? Ja, dat is toch reuze romantisch, vindt u niet? Hm. Maar schiet u op, we hebben geen momenten verliezen. De Plataanalaan. Hoe willen mensen in dit dikke donker... een rhododendronperk herkennen? Ja. Overdag ziet alles er zo heel anders uit. Maar... toch toch, moet het hier ergens zijn. O, gelukkig. Nou begint de maan te schijnen, hoor. Wacht eens. Huh? Wat ligt hier? Hé. Hmm? Hey. Kijk eens. Dus. Komt dat u niet bekend voor? Hè? Ja. Een knop... Een leeuwenkop kop van agaat. De knop van een ouderwetse wandelstok of paraplu. Het erfstuk van tante Berta. De paraplu van Paul Cox.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 Niet dat ik nou bepaald bijgelovig ben, lieve luisteraartjes... maar ik vind drie lijken een onheilspellend voorteken en werkelijk een beetje te veel van het goede. Zeker wanneer in verband met die lijken telkens weer de naam Cox opduikt. De eerste die de laatste adem uitblies was een lief jong meisje dat Gunny heette. De buitenechtelijke dochter van Mr. Edmund Gatwell bleek te zijn... en door hem en zijn beeldschonige Malin als hulp in de huishouding was aangenomen. De tweede dode was haar stiefvader, een verpauperde landloper... Hij was overigens degene die mij kort tevoren... de afscheidsbrief van Gunny had gebracht. Bij wijze van geslaagde verrassing vonden wij naast deze doden... een tweede aan mij geadresseerde brief. Eveneens met het verzoek de afzender vooral niet in de steek te willen laten. Deze brief bleek afkomstig van een zekere Jonathan Burns... die mij eveneens volslagen onbekend was... maar die daar niet zoals verwacht mocht worden... het derde lijk bleek te worden. Hij stierf onder zeer merkwaardige omstandigheden... Ik wilde hem gaan opzoeken, maar toen ik voor de deur van zijn flat arriveerde... hoorde ik hem daarachter kreunend om hulp roepen. Drie minuten later trad ik binnen met de door mij gewaarschuwde conciërge. In de hele flat was geen spoor van Jonathan Burns te vinden. Een half uurtje later kreeg Scotland Yard echter het bericht... dat Jonathan Burns dood in zijn flat was aangetroffen. Ook in verband met dit overlijdensgeval kwam er een brief tevoorschijn. En ditmaal was het helemaal een lachertje. Die brief was namelijk geschreven in mijn handschrift... en gevoegd bij een milde gift van 300 pond... waarmee de consciëntie moest worden omgekocht om een valse verklaring af te leggen. Tot mijn geluk trapte inspecteur Kater niet in deze valstrik... en ontsloeg mij met de nodige wijze vermaningen uit mijn tijdelijke gevangenschap. Ik moest zijn vermaningen echter in de lucht slaan... want de volgende dag ontving ik een tamelijk meleiwekkend telefoontje... van de brave Edmund Gatewell.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 Wij spraken af in het Rodondendronperk aan het eind van de Platanelaan. Dat was typisch iets voor Edmond Gatewell. Hij was er op een kinderlijke manier van overtuigd... iets echt geheimzinnigs te moeten doen. Ik was benieuwd wat hij mij daartussen de struiken te vertellen zou hebben. Mijn nieuwsgierigheid zou echter helaas niet bevredigd worden. Heeft hij niet gezegd waarin hij naartoe ging? Jawel, hij had vanavond een afspraak in het Park. In het Alexandra Park, zei u, meneer Chanders. Om u de waarheid te zeggen, ik ben nog nooit in het Alexandra Park geweest. Oh nee? Ik ga er iedere week naartoe. Het is er erg mooi. Vooral okay, wanneer... Oké, meneer Chanders, trekt u dan maar gauw uw mantel aan. Dan kunt u mij als gids dienen. De is platanenlaan. Hoe willen mensen in dit dikke donker een herkennen? Ja. Overdag ziet alles er zo heel anders uit... Maar, maar toch moet het hier ergens zijn. O, oh, gelukkig. Nu begint de maan te schijnen, hoor. Wacht eens. Huh? Wat ligt hier? Hé. Hmm? Hey. Kijk eens. Komt dat u niet bekend voor? Hè? Ja. Een knop. Een kop van agaat. De knop van een ouderwetse wandelstok of paraplu. Het erfstuk van tante Bertha. De paraplu van Paul Cox. Nee, nou toch ben nee. niet. Dit is de stem van mijn beste vriend, Thomas Richardson. Welke gunstige wind heeft jou hierheen geblazen. Wat zie je daar uit? Ja. Je zult mijn socialis direct wel eens horen. Tja, hoe is nou in hemers nou mogelijk? Ligt me die man plat op de grond in dat natte gras met dit weer... Ja, wilt u dan met alle geweld een longontsteking oplopen? Zijn nieuwe hoed helemaal verfrommeld. Zijn keurige regenjas helemaal smerig. Ja, een stoute jongetje is ook nog niet eens naar kategorisatie geweest. Hou jullie alsjeblieft op. Over mijn pijnlijk geraakte schedel, zeggen jullie geen woord. Nou, vooruit koksta op. Of gaat het niet? Moet ik op mijn rug naar huis houden? Dan slinger ik nog liever van tak tot tak. Ziezo. Lekker koppie thee. Mm. Dat helpt prima tegen hoofdpijn en tegen de kou... Mm. die u zich vast en zeker op het lijf gehaald hebt. Wat, uh, wat zei u nou, mrs Schinders? thee? Ja, en die drinkt u netjes op, mister Cox. Mm. Want anders krijgt u een stoombad van kamille van me. Dat is gewoon chantage. En ik hou u in de gaten, als u dat maar weet. Vooruit. Gaal uw eerste slok. Nou hij nog lekker gloeiend is. Mm. Uh, Oeh, dat is zo bitter als galder. Doet u er te wisten toch wat suiker in, hè? O, o, o. Ja, maar bruine suiker, meneer In De hoort hoort nu eenmaal bruine suiker. Oh. Nou, die zal ik dat toch eerst eventjes mm. uit de keuken moeten halen. Nou, doet u dat dan. Ik wacht wel. Ah. Nou, nou, die heeft je flink onder de duim. Vlug, Ritchie. Gooi die rommel in die bloempot... en schenk me dan wat whisky in dat kopje. Hm. Nou, vooruit dan maar. Ik ben per slot van rekening geen onmens. Heb jij Mr. Gate wel overigens nog gesproken? Gesproken? Dat is een beetje sterk uitgedrukt. Ik heb hem alleen maar gehoord. O oh, ja? Ik heb ook nog iemand gezien. Als een schim weliswaar, want er ging een beetje mist en het was praktisch al donker. Maar dat kan Gate wel onmogelijk geweest zijn. Zijn stem klonk veel en veel verder weg. Weet je zeker dat je je daarin niet vergist ja, hebt? Ja, absoluut zeker. Mm. Hij riep me. Ik geloof dat hij me niet kon vinden en opeens schreeuwde hij hem hulp. En toen? Vlau, vlau, geef terug dat kopje. Dan komt ze weer. Alsjeblieft. Voorzichtig. Ziezo. Hier is uw bruine suiker. Maar nou, geen uitvluchten meer hoor. Nou, drinkt u het ook op. is met bruine suiker. Mm, heerlijk. Afgrijzelijk. Op uw gezondheid, mister Cox. Proost. <lacht> oh, jakkens, hier. Neemt u dat kopje maar weer gauw mee. Graag. Ik heb al water opgezet. Waarvoor? Voor een tweede kop, Mr. Cox. Ik ben zo weer terug. Arme Mrs. Sanders. Ik geloof dat ik hem moet opzeggen. Ze bekommert zich anders wel om je gezondheid. Maar voor martelaar ben ik toch echt niet in de wieg gelegd. Ik heb er geen bezwaar tegen om eens een keertje neer te laten slaan. Zelfs niet in het Alexandrenpark, niet. Maar lindebloesemthee. Oeh. Nee, dat gaat me echt te ver. Goed, goed, goed, goed. Je hoorde dus de stem van Gatwell die om hulp riep. Mm -hmm. En toen? Toen, niks meer. Dat was alles. Ik wilde daarom toe rennen, maar op hetzelfde moment kreeg ik een dreun op mijn hersens. Ik geloof dat ik me nog wel verweerd heb door terug te staan of zoiets. Maar toen werd alles zwart voor mijn ogen. Een hele zend- en ontvanginstallatie viel opeens uit. Het volgende wat tot me doordrong was jouw welluidend stemgeluid. Dat klinkt niet zo mooi. Mm -hmm. Er moet Gate wel iets overkomen zijn, want anders was hij wel te hulp gekomen. Gate wel liep rond met een of ander geheim. Dat kon hij niet langer voor zich houden. Hij is een merkwaardige man, weet je. Nerveus, moeilijk voor zichzelf. Hij moest gewoon iemand in vertrouwen nemen, als je het mij vraagt. Mm. Hij was natuurlijk bang dat er nog iemand anders achter zou komen. Vandaar die mysterieuze afspraak in dat Rode Dendronperk. Terwijl ik het nog zo kinderachtig van hem vond. Eh... Wie zou er nou nog op in het van de nacht? Verdur je al kwart over Als je de is opnam, kom je er gauw genoeg achter. Hallo, hmm. met Cox? U spreekt met zo'n Vieve gate wel, Mr. Cox. Ik maak me erg ongerust. Mijn man is nog steeds niet thuis. Vatuur je nog aan toe? Pardon? Hmm? Ik zei, wel, wat vervelend is dat nu. U had toch een afspraak met hem? Ja, maar daar is helaas niks van terecht te komen... Ik denk dat we elkaar zijn misgelopen. Mr. Cox, ik, ik ben werkelijk ziek van angst. Daar zou je helemaal slam kunnen zijn? Misschien komt hij direct nog. Wint je nou maar niet te veel op, Genevieve. Wacht tot morgen vroeg. En wanneer hij intussen thuis mag komen, bel me dan alsjeblieft even op. Je doet er niet toe, laat. Goed, Mr. Cox. En wanneer u intussen iets hoort... Stel ik jou meteen op de hoogte. Goedenacht, Genevieve. Tot gauw. Was dat zijn vrouw? Ja, dan is hij dus inderdaad verdwenen. Denk jij dat ze me ontvoerd hebben? Ik kom mezelf voor als de eerste, de beste dorpsidioot. Ik was erbij, ik had het kunnen verhinderen, maar ik... Zeg, Richie... daar schiet me opeens wat te binnen. Jonathan Burns wilde mij dringend spreken. Hij heeft een hele nacht op me zitten wachten. Twaalf uur later was hij dood. Gatewall had me ook iets belangrijks te vertellen. En... Furt. Het nog aan toe. Wat voor spelletje wordt er hier gespeeld. Dat moeten we afwachten, Cox. Zie zo, Mr. Cox. Uw tweede kop in de bloesem thee. Ik heb er meteen in de keuken alvast bruine suiker in gedaan... zodat u niet weer op het idee zult komen om er whisky voor in de plaats te nemen. Drinkt u dus maar lekker op. <middels> Tja, Mr. Cox, dat bloed op die knop blijkt dus niet van u te zijn. Dat had ik al gedacht, inspecteur. Want ik heb bij mezelf ook niet het kleinste wondje kunnen ontdekken. Wij zullen uw opvallende paraplu... Het erfstuk van mijn tante Bertha. Goed, goed, goed. Wij zullen het erfstuk van uw tante Bertha voorlopig nog hier houden. Inspecteur, ik heb volledig begrip voor uw gerechtvaardigde woede... Gezien de volslagen machteloosheid van de politie. Eerst een heel stel doden die buiten uw competentie vallen. en nu ook nog een vermiste. Die ook buiten de juridictie van de afdeling moordzaken van Scotland Yard valt. Gelukkig niet, Mr. Richardson. Dus Gatewell is gisteravond omstreeks half acht in het Alexandra Park geweest. En u hebt twee personen gezien, Mr. Cox? Nee, inspecteur, gezien heb ik er maar één. Maar het moeten er vier geweest zijn. Minstens vier. Hoezo vier? Ten eerste ik, Paul Cox. Ten tweede Edmond Gatewell. Ten derde de man die vlakbij mij stond en die mij waarschijnlijk ook die klap verkocht heeft. En ten vierde degene die Edmond Gatewell te lijf gegaan is. Oh, dat was om half acht, inspecteur. Om half tien belde Mrs. Gatewell het huis van Cox en bleek erg ongerust over het uitblijven van haar man. Waarover wil de Gatewell u spreken, Cox? Heb je daar enig idee van? Niet het geringste. Dat zouden we misschien aan Genevieve kunnen vragen. Gate wel moet hij van die afspraak met mij verteld hebben... want anders had ze mij niet opgebeld. Jij, ja, ja. hè. Uh, Mr. Cox, misschien heeft u lust om madame een beetje te gaan troosten? Oh, oh, inspecteur, meent u dat werkelijk? Je kan zelf moeilijk naar dat toe gaan. Dat zou een veel te officiële indruk maken. Goed, goed, goed. Voor u doen we alles, inspecteur. Voor u ga ik desnoods op bezoek bij de mooiste vrouw ter wereld. Bij Geneviève. <lacht> Mijn intuïtie, zei me dat, Mr. Cox. Uitsluitend en alleen mijn intuïtie. Begrijpt u? Ik, ik voel opeens een waanzinnige angst om mijn man. Toen, toen moest ik u gewoon opbellen. En Zonnevjeve's intuïtie schijnt al ditmaal niet bedrogen te hebben. Of heeft u intussen nog iets van Edmund gehoord? Nee, Mr. Gilmer. Hij schijnt inderdaad verdwenen te zijn, madame. Heeft u misschien enig vermoeden... wat de beweegredenen van uw man geweest kunnen zijn... voor die toch enigszins ongewone afspraak... s'avonds in het Alexandra Park? Nee, Mr. Cox... Integendeel. Ik heb er meteen al over verwonderd. Het leek me zo theatraal, bijna kinderachtig. Dat is helemaal niets voor hem. Ja en nee. We nemen niet kwalijk dat ik je in de reden val, Geneviève. Maar het is ons allemaal opgevallen hoe veranderd hij sinds enige tijd leek. Veranderd? In welk opzicht? Hij maakte de indruk alsof hij een psychische last op zijn schouder storste. Ja. Een last waar hij niet tegen opgewassen was. Kan het misschien zijn dat hij zich de dood van uw hulp in de huishouding erg heeft aangetrokken. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, ook die andere kwestie zat hem erg dwars. Die, die dode landloper in die auto, die vreemde brieven aan u gericht. Misschien dat hij u daarover wilde spreken, Mr. Cox. Wie weet, het is mogelijk. Het, het is allemaal zo verward. Er is geen enkele lijn in te ontdekken. Al die doden, die toch allemaal een natuurlijke dood zijn gestorven... Ha, behalve die arme Jonathan Burns, natuurlijk. Jonathan is ook aan een hartverlamming overleden. Werkelijk? Oh, die, die kreeg hij waarschijnlijk bij het zien van zijn moordenaar. Van schrik. Hm. Hij werkte in de fabriek van uw vader, is het niet? En hm? was bovendien nogal goed bevriend met uw hulp in de huishouding. Waarom zegt u dat? Kwam hij hier vaak? Ik bedoel, kwam hij Gunny dikwijls opzoeken? Uh, vrij dikwijls, wanneer mijn man niet thuis was. Oh ja? Had hij dan iets tegen hun verhouding? Ik geloof het niet. Hij heeft er in ieder geval nooit iets over gezegd. Ja, dat moet u niet verkeerd begrijpen. Jonathan was een moeilijke jongen, erg gesloten en koppig. Hij heeft nooit enig contact met mij proberen te krijgen. Een onbewuste antipathie, dacht ik altijd. Precies. Hij had zijn hele leven hard moeten werken... en voorafschuwde mensen die het makkelijker hadden dan hij. Jonathan hield van Gunny, maar verder haatte hij iedereen hier in huis. Precies. Dat wilde ik zeggen. Ja, ja, ja, Craig... Waarom lach je? Als je zo'n slim gezicht trekt, zie je, je onweerstaanbaar komisch uit... met je opgezwollen neus van je... Ja, lach jij mij? <laughs> Waarom zou ik ook niet eens onhandig mogen wezen? Ik ben uitgegleden bij het kroketspel, Mr. Cox. Met mijn neus op mijn hamer gevallen. <laughs> kan toch zeker iedereen overkomen? Natuurlijk. Oh. Wilt u wat drinken? Nee, dank u. Ik moet er van deur. Tot ziens, uh, Geneviève. Een ogenblikje. U moet me nog een kleinigheid vertellen. En dat is... Al deze merkwaardige dingen hangen toch op de een of andere manier met u samen. U was altijd vlak in de buurt wanneer er iets gebeurde, Mr. Cox. Mm? Toen Ganny stierf en die oude landloper. En ook bij de dood van Jonathan Burns. En tenslotte nu ook weer bij de ontvoering van mijn man. Genevieve weet volkomen gelijk, Mr. Cox. Overal bent u komen opduiken. Hoe komt dat? Is het Scotland Yard eigenlijk wel eens opgevallen? Rustigjes aan, Mr. Gilmer. Misschien wilt u niet vergeten dat ik degene was die Scotland Yard gewaarschuwd heeft. Maar meteen de afdeling moordzaken, Mr. Cox. Waarom juist de afdeling moordzaken? Omdat die mijn enige relatie bij Scotland Yard nu eenmaal is. Die twee namen me toen behoorlijk in de hups, wij. Niet een onrechte moet ik helaas toegeven. En mijn persoonlijke charme had kennelijk geen enkel effect op de schone Geneviève en haar paladijn. Die Engert van een Gregory Gilmer kon zich behoorlijk opwinden wat niet wegnam dat zijn domheid uniek genoemd mocht worden. Alles wat Geneviève zei, woude hij klakkeloos na. Een hoogstel aan bezoek. Al met al leverde dit hele gesprek maar één resultaat op. Ik had opeens een onbedwingbare lust... om die flat van Jonathan Burns nog eens te gaan bekijken. Met Richardson, uiteraard. En zonder toestemming van inspecteur Kater. Je zullen we niks vinden, Cox. Let op mijn woorden. Dit is alleen maar de netjes opgeruimde flat van een keurige jongeman. Hoe jij aan dat keurig komt, dat is mijn raadsel. Je kunt hoogstens zeggen dat hij zich keurig tegenover Gunny gedragen schijnt te hebben. Hier is een foto van de. Heb je die gevonden? In het laadje van zijn nachtkastje. Daar staat achterop iets geschreven. Kijk maar. Laat mij niet in de steek. Hey. Ik hou het niet meer uit, je Gunny. Hey, zeg, dat is precies hetzelfde als er in die brief stond die ze mij geschreven heeft... Misschien was dit ook een of andere mededeling in code. Ah. Weet jij eigenlijk welk beroep Jonathan Burns had? Voor zover ik weet was hij laborant in de fabriek van kunststoffen van de oude monsieur Lefebvre. Heeft dat iets met scheikunde te maken? Ik zou zeggen van wel. Dat weet je dus niet zeker. Hoezo? Wat heb je daar? Een schoolschrift, ja. ja. Vol scheikundige formules. Dat was één bladzijde zijde uitgescheurd. Heb jij daar verstand van? Nou, dat houdt niet over. En dit gaat mijn overigens zo'n geniale verstand toch echt een beetje boven. Het is anders niet zo verrassend om in de flat van een scheikundige... scheikundige formules aan te treffen. Dan was hij dus toch scheikundige. Wat dacht jij dan? Laborant in een kunststoffenfabriek. Daar moet je toch scheikundige voor zijn? Nou, in ieder geval zal ik dit schrift maar eens meenemen. Wie weet. En nu heb ik zin om eens een kijkje te gaan nemen... in de flat van Gregory Gilmore. Van Gilmore? Waarom? Omdat ik hem zo verschrikkelijk sympathiek vind. Ik ben doodnieuwsgierig hoe het er bij hem thuis uitziet. Hij moet op de bovenste etage van een villa wonen. Zie je ergens een villa in deze verlatenheid, Ritchie? Geen villa. Laat staan een bovenste etage. Het enige wat ik hier zie zijn bomen en struikgewas. Ik denk dat je je vergist hebt. Ik geloof het niet. Daar ginder is een hek. Maar een hek is hoeft nog niet meteen een villa te zijn. Maar die kans bestaat er in ieder geval. Ga mee. de tweede verdieping ga mee geen welkomstfeestje voor ons te hebben georganiseerd. Had jij hem dan van onze komst verwittigd? Nee, hoor. Je mag naar harte lust inbreken. Dank je. Misschien ligt hij al in bed? Nee, hij zit veilig geparkeerd in Portland's Corner. Portland's Corner? Dat is toch een restaurant? Ja, daar heb ik hem ontboden, zogenaamd namens de Genevieve. Een Genevieve? Van hetzelfde lakenpak. Oh ja? Nou, die zullen zich dan samen wel wild lachen over de poets die jij ze gebakken hebt. Wees maar even stil. Nog een blikje. Sesam open u. Alsjeblieft. Kom mee. Wat verdikken is Is dit de zitkamer van meneer Gilmour? Het lijkt wel een bibliotheek jongen, hoe komt zo'n stommeling aan al die prachtige boeken? Die heeft hij waarschijnlijk per strekkende meter gekocht. Het zijn vrijwel alleen maar wetenschappelijke standaardwerken. Kijk eens hier. Allemaal keurig netjes gerangschikt: natuurwetenschappen, geografie. Wat is dat? Er toch iemand thuis. Die voetstappen schenen daar vandaan te komen. Zijn is een slaapkamer. Hoorde je dat? Dat was beneden als je het mij vraagt, vlugkox! Geschreed? Is er u wat overkomen? Nee. Uh, Hoezo? Wie bent u als ik vragen mag? Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Uh, hoe maakt u het? Hoe maakt u het? Ik ben professor Talbert. Ik was aan het werk. Uh, Kijkt u maar niet uh, mijn witte jas. Uh, wat komt u eigenlijk doen? We hoorden iemand roepen, professor klonk als iemand in doodsnood. Ja, ik meende ook iets te horen. Gaat u maar eens boven kijken bij Gilmore. Daar meende ik ook voetstappen te horen. Wat is er hier achter het huis? Eerst de tuin en dan bos. Maar komt u toch binnen? Graag, dank u. Ja, overal hier omheen ligt bos. Daar hou ik juist zo van... We kregen de indruk dat die kreet hier uit uw woning kwam. Oh ja? Nou, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Ik was weliswaar aan het werk, maar dat zou toch vast en zeker uh, gehoord hebben. Zou me zijn opgevallen. Maar u mag gerust rondkijken, hoor. U hebt zelf toch ook iets gehoord, hè? Jawel, maar het klonk nogal uit de verte. En helemaal niet zo uh, onrustbanend. Kun je hierdoor in de tuin komen? Ja, ja, ja, kijk u maar. Het is helaas erg donker buiten. Er is niks te zien. Mag ik die deuren openmaken? Natuurlijk. Gaat u gang. Hallo? Hallo. Is er iemand? Hallo. Heeft er iemand geroepen? Niets. Niets is... Nee, ziet u wel. Ik denk dat u zich vergist hebt. Het zal misschien een nachtvogel geweest zijn. Weet u, een, een uil of zo. Die kunnen soms een hartverscheurend geluid produceren, weet u. Tja, dan gaan we maar. Neemt u ons niet kwalijk dat we weer belastig gevallen? Nog één ding, uh, uh, professor... Uh, uh, Kent u Mr. Gilmore? Ja, dat, eh, dat, dat wil zeggen. Kennen en kennen is twee. Hij, hij woont hier in, bij mij in huis, maar eh, hij is er hoogst Wat doet hij eigenlijk voor de kost? Niets, geloof ik. Hij schijnt niet onvermogen te zijn. Krijgt hij hier veel bezoek? Damesbezoek? Nee, nee, nee, nee nooit. Ik moet zeggen, hij is eigenlijk een ideaal huurder. Is deze villa van u? Ja, ja. Mm -hmm. En u bent scheikundige, is niet? Goed zo, dat heeft u precies goed geraden. Uw vingers en witte jas spreken, wat dat betreft duidelijke taal. Kom, Ritchie, we houden de professor alleen maar op. Onze hartelijke dank, professor Talbert. Gelukkig was er dus niets aan de hand. Tot genoegen. Tot ziens. Waar eh, wil u eigenlijk heen? Ik bedoel, eh, hoe kwam u hier zo in de buurt? Och, we waren maar zo'n beetje aan het wandelen. Bosdag schijnt namelijk geweldig gezond te zijn. Ja, ja, ja. Tot ziens, professor. Oh, ja. Ik heb voortdurend zo'n eigenaardig gevoel. Oh ja? Die stem die wij hoorden, de man die zo angstig schreeuwde. Ja, wat is daarmee? Hoe harder iemand schreeuwt... des te meer verandert zijn stem. Daarom ben ik er ook niet zeker van. Waarvan? Wees alsjeblieft een beetje duidelijker. Ik dacht dat het de stem van professor Talbert was. Van professor Talbert? Maar dat was toch de kreet van een mens in doodsnood? Mm -hmm. Zou de professor toch vast en zeker iets daarover gezegd hebben? Precies. Dat verwondert me juist zo. En? Wat wil je daaraan doen? Niks. Hoogstens inspecteur Kater op de hoogte brengen. Kater? Dan moet je die ook opbiechten dat je met Gilmer hebt ingebroken. En uiteindelijk blijkt die kreet dan toch van een uil geweest te zijn. Dat was geen uil. Dat was... Wat op, Dat zei het! Verdomde idioot, zeg. Raasde zijn wilde man door het donker en zonder licht nog wel. Dat scheelde maar een haartje. zie je? Ja? Die auto ken ik. Die heb ik al vaker gezien. Waar? Wanneer? Voor het huis van de Gatewells? Die avond dat de kleine Gunny gestorven is? En op de chrysanthemum rood? De volgende dag toen Jonathan Burns was neergeslagen? Dat is de wagen van Genevieve Gatewell! <tied> Richardson lachte me alleen maar uit. In dat donker had ik die auto nooit duidelijk kunnen herkennen, zei hij. Afgezien daarvan reden er duizenden exemplaren van dat model in Engeland. Ik liet hem rustig praten en ging naar huis. Mr. Shenders wachtte me op met een avondmaal... dat voldoende voor een hele compagnie Gardegener die is geweest zou zijn. Zij weigerden nu eenmaal rekening te houden met mijn slanke lijn. Het was al vrij laat toen ik opeens een idee kreeg... Nee, ik zou inspecteur Carter niet op de hoogte brengen. Want die zou mij waarschijnlijk even hard uitlachen als die slimme Richardson. Nee, ik besloot om de villa van die charmante professor Talbot... nog eens aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Ik had immers in de flat van Jonathan Burns... een schrift met scheikundige formules gevonden. Nou, dat leek me een schitterend voorwensel... om de professor nog eens op te zoeken en te informeren... wat dit voor formules waren... Het idee beviel me uitstekend. Zo goed dat ik het meteen de volgende morgen besloot uit te voeren. De professor was erg Vroeg me binnen te komen en bekeek de formules. Ja, dat lijkt me niet oninteressant, uh, meester. Cox. Paul Cox. Juist. Hoe komt u aan die formules, meester Cox? Die kreeg ik toevallig in handen. Oh ja. Werkelijk? Ja, hoe zal ik u dat duidelijk maken? Laat ik eens kijken. Hoeveel is er nog van die scheikunde lessen op school bij u blijven hangen? Spijt me, professor, maar daar moet u zich niet uh, te veel illusies over maken. Ja, daar was ik al bang voor. Oh, uh, neemt u me niet kwalijk? Kan ik u misschien iets aanbieden? Een jus d'orange misschien? Nee, dank u. Liever niet. Of liever een whisky. Whisky, ja. Dat wel graag, ja. Een whisky gaat daar altijd wel bij me in. Mooi, mooi. <coughs> u wilt me alleen maar even excuseren? Ik bezorg u wel moeite. Hm? Water? Nee, dank u. Ik heb hem vanmorgen al gewassen. Zonder van de kostelijke whisky. Alsjeblieft, meester Koks. Alsjeblieft, meneer de Koks. Cheerio. Dank u wel, professor. Cheerio. Ziezo. Nou, eens nou, kijken. Op zichzelf zijn dit vrij eenvoudige formules. Maar voor iemand die zelfs de godbeginselen van de rijkunde niet meer kent. zijn ze niet zo makkelijk uit te leggen. Enfin, hier, he, dit is om te beginnen de formule: de geneesmiddel. Hm. Hier moet een fout ingeslopen zijn. Dat klopt in ieder geval niet. Dit is het teken voor mangaan. Professor, niet ik, ik ben opeens zo... Euh, zo, ik... voel me opeens... Euh... Ja, ik werd opeens beroerd. Zo beroerd als een landrot op zijn eerste zeereis. Al gauw kwam ik weer bij met het gevoel alsof ik een duikershelm op had. En zojuist vanuit een diepte van 4000 meter was opgedoken. De professor bleek roerend bezorgd om me. Hij zette de ramen open om frisse lucht binnen te laten... gaf me hoofdpijntabletten en masseerde zelfs mijn nek. Toen ging hij door met mij de formules uit het schoolschrift uit te leggen. Maar mijn hoofd tolde zo erg dat ik er vrijwel geen woord van begreep. Ik had maar één verlangen. Zo vlug mogelijk weer thuis te komen en te slapen. Ik excuseerde me, bedankte de professor uitbundig en ging er deur, Met mijn scheikunde jij netjes onder de arm. Wat een blamage. Een totaal verknoeide morgen. Richardson zou zich wel weer wild om me lachen. Waar heb je nou weer uitgehangen, Cox? Missen Schijners en ik waren dodelijk ongerust... We stonden op het punt om de politie te waarschuwen. Nou, doe nou niet zo mal, Richie. Mr. Shanders en jij zullen wel lekker van mijn lunch gesmuld hebben. Oh. Overigens ben ik al een tijdje meerderjarig. Ik mag dus toch zeker wel een ochtendje weggaan, als ik er zin in heb. Wat vertel je me nou? Uw lunch samen opgesmuld. Nou, u durft, Mr. Cox. Mr. Richardson heeft hier al die tijd op u gewacht. Ja, natuurlijk heb ik hem wat te eten gegeven voor de lunch. En s'avonds ook weer... En omdat hij nou eenmaal met alle geweld op u wilde blijven wachten... heeft hij vanmorgen ook een ontbijt van me gehad. Voor de lunch vandaag had ik nog genoeg over van gisteren. Maar toen had Mr. Richardson helemaal geen trek meer. Omdat hij zo nerveus was. Zomaar de deur uitgaan, zonder ook maar met één woord te zeggen waarheen. Ja, maar, maar wacht nou eens eventjes. Mr. Sanders, u zei lunch, avondeten, ontbijt en ja. weer een lunch. Ja. Hoe kan het nou? Ik ben vanmorgen naar professor Talbert gegaan, om tien uur. En nu is het pas kwart over twee. Oh, je vergist je, Cox. Je bent gisterenmorgen om tien uur uit huis gegaan. Jij bent een heel etmaal bij de professor geweest. Een heel etmaal? <laughs> en daar heb ik niks van gemerkt. Whisky met bruine suiker was het vierde deel van de hoorspelserie Mag ik me even voorstellen. Mijn naam is Cox, van Rolf en Alexandra Becker. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling. Paul Cox, Luc Lutz. Thomas Richardson, Paul van der Lek. Gregory Gilmore, Frans Somers. Geneviève Gatewell, F. Ciarone. Inspecteur Carter, Huip Oerizand, Mrs. Chanders, Dogi Rugani en professor Clarence Stelbert van Heskes. De regie had Dick van Putten. Volgende week deel vijf en zes van... Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Koks.